Dus kom langs in de winkel en ervaar wat Groen kan doen. Blijf je verwonderen. Intratuin. Open nu een spaarrekening bij ASM Bank en krijg 50 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl wow. Het is 11 uur, goedemorgen. Het Kier music Nieuws van nu.nl Pien Vermeulen. Goedemorgen, blijf binnen. Die oproep doet een arts bij Omroep West. Door de gladheid lopen de ziekenhuizen in het Westen... namelijk vol met mensen met botbreuken. Het ziekenhuis in Delft zegt dat de situatie nu nog niet extreem is... maar wel erg druk. Hoef je niet naar buiten, blijf dan gewoon binnen, dat roept de arts op. Maar ja, voor sommige mensen zit dat er niet in. Die moeten naar hun werk, zo ook deze meneer, vertelt hij bij de NOS. Nou, het is veel glippen en glijden. Ik, ik heb meer stoepranden geraakt... dan dat ik bij klanten ben geweest tot nu toe. Dus het is één groot fiasco. Het advies was om niet de weg... op. Ja, maar mijn baas heeft daar helaas maling aan, denk ik. Ook op het spoor zijn er veel problemen door de kou. Veel treinen vallen daardoor uit en ook veel vluchten zijn geannuleerd. Een heel lichte aardbeving vannacht in Herten. Dat ligt vlakbij Roermond in Limburg. De beving was zo licht dat sommige mensen het misschien net gevoeld kunnen hebben. De aarde bewoog een beetje diep onder de grond, maar er is niks kapot gegaan. De oorzaak van zo'n beving is natuurlijk. President Trump die moet stoppen met het azen op Groenland. Met die oproep komen verschillende wereldleiders... waaronder ook de Deense premier. Ze noemen het idee van Trump om Groenland over te nemen absurd. De Amerikaanse president wil het stuk land... omdat het strategisch belangrijk zou zijn... in de strijd tegen Rusland en China. Maar volgens de Deense premier is Groenland echt niet te koop. En er is bijna 93.000 euro ingezameld... voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam. Die kerk die werd verwoest tijdens Nieuwjaarsnacht... door een enorme brand, waardoor die ontstond. Dat is officieel nog niet duidelijk maar volgens omwonenden vloog de kerk in brand door vuurwerk. De inzamelingsactie die is nog altijd in volle gang. Hoeveel geld er in totaal nodig is voor de restauratie, dat is niet duidelijk. Het weer dan nog van Weerplaza, veel winterse buien weer. vanmiddag ook meer zon en tussen de 0 en de 4 graden... Dankjewel, Fien. Dankjewel, verkeer van Flitsmeister. Doe voorzichtig als je de weg ontmoet. Je hoort het net al. Het is veel glippen en glijden. Ja, dus opgelet. Daardoor ook lange files. Twee langer dan een half uur nog. Op de A27 Gorkum Utrecht. Tussen Lexmond en de Houtense Brug. Er is een ongeluk gebeurd. 48 minuten. En de A32 Weerdum. Richting Heerenveen Tussen Weerdum en Heerenveen is de hoofdrijdbaan afgesloten. Komt door sneeuw op de weg. 38 minuten vertraging. Eén controle nog. Die staat op de A58 Breda Tilburg. Bij 45. 40,4. Q-Music. Bas van Nimwegen. Yes, zometeen terug in de top 40 Classic. Naar 1981. En dit is Taylor Swift, de feeder of a q music, cue music cue sound. the pyro. You like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 Ja. Oh. in your shopping cart through the storm most people buy it but you feel it's one Soldier On. We gaan weer terug in de tijd. Top 40 classic. Aan de top 40 classic gaan we precies 45 jaar terug. Um, want toen was namelijk het jeugdjournaal voor het eerst te zien op tv. <middels> Dit uh, muziekje aan het begin natuurlijk. Je hoeft heus niet te denken dat alleen volwassenen protesteren en actie voeren. De grote mensen die beslissen eigenlijk alles... En uh, wij krijgen de last van. Ja, mooi om dit te horen. 5 januari 1981, toen konden we voor het eerst kijken naar... ja, eigenlijk een, een speciaal journaal voor kinderen met daarin serieuze onderwerpen. Alleen dan gewoon wat simpeler uitgelegd. Af en toe ook gewoon lekker. Om dat op die manier even mee te pakken, toch? Uh, vanavond is er een speciale aflevering te zien trouwens om een 45-jarig jubileum te vieren. En daarin uh, zoeken ze ook de kinderen op die in de allereerste uitzending uh, geïnterviewd werden... Nou, die zijn ongetwijfeld ook 45 jaar ouder geworden nu denk ik. Uh, wij gaan terug naar uh, de muziek van die dag. Wat stond er in de top 40? Nou, op 3 on! Cool in the Gang en Celebration. Keuze 1 vandaag. Op 6 stond oh, Madness. Met Baggy trousers. Oh, Keuze 3 is sniffende Tears. Driver's Seats. Stond op 38. maal. Nou, Q-music. Welke wil je horen? Laat het weten. Stuur een berichtje. Mag je intypen. Mag je natuurlijk ook inspreken in een audio-appje. Ga je voor Cool in the Gang, Madness of wordt het Sniff in the Tears? Jij bepaalt het nu in de Q-app. Dit is Fleming met Meteor. Ik lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek.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 Aan haar. Denk jij nou weg dat ze nu nog wakker ligt? Zij is stallen, een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is dus het ergens niet misschien mijn fout Wil Toch liever dat ze met mij trouwt. Is ze na al die jaren niet toch de waarheid zit. Voor mijn vraag, kijk mij nou. ben constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor verhaal, ook echt volledig uit de hand. Flimming, alsjeblieft. Neem nou dit advies. Snap je? Die ben ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch, depressief. Oh.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 Don't go off the edge When your heart feels broke Forgive and forget When you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 van Buren bij Q. Ja, terug naar 5 januari 1981. Toen uh, was het jeugdjournaal voor het eerste zien op tv. En toen in de Top 40 Cool in The Gang Celebration was keuze 1. Madness met baggy trousers en sniffende tears in driver's seat. Tim Schippers die stuurt uh, je maakt het moeilijk vandaag Bas. Lastige keus. Bianca van Kamen, die zegt... Uh, celebration voor mij, cool in the gang. Uh, Annelies Darwinkel, die zegt... Madness. Um, Ivo Schooneman, madness. Want dat is wel de wereld momenteel. Uh, Peter, de... Natuurlijk, driver's seat. Heerlijk liedje. Annelies, die uh, stuurt dan weer... Ja, ja, driver's seat... Uh, Gozia, die zegt... Madness, alsjeblieft, ik heb uh, ze in 2025 nog gezien. Nostalgie, groetjes van uh, Gozia. Uh, Bertam. Ja, doe maar Madness. Het is hier ook een beetje madness op de belt als je snel Dus laten we het wel horen. Dankjewel, fijne uitzending. Nou, dat is niet zo'n moeilijke keuze. Dat moet natuurlijk wel driver's seat worden. Ja, het was uh, spannend, moet ik zeggen. Cool in the gang. Celebration kreeg 28% van de stemmen. 33% voor de baggy trousers van Madness. En winnaar uiteindelijk met 39% van de stemmen. Sniffing the tears. Driver's seat is het top 40 classic van vandaag. This is the thing you ever make me feel way, girl Free! Cause anytime you whine and catch it This is to pull it up and put it for repeat, girl uh, uh, Me not uh, touch uh, a dollar in uh, my pocket Cause nothing in this world ain't more than what you were. I don't need no mind You want more than diamond, more than gold As long as I can feel, tell me the they just baby take baby control baby. Oh, As long as I give day free up yourself, get out Ooh, the gun to a En Jean-Paul bij Q. Cheap thrills. En Cheap trails. Nou, dat wordt geen goedkope grapje, kan ik je nu alvast vertellen. Ik uh, vertel je zo meteen hoe je volgende week heel makkelijk 500 euro kan verdienen. Um, hoe dat precies zit, hoor je zo ook the deze. Think of, me. think of me van Hugo en Kelani, hoor je zo. Hey, ondernemer.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 Milaan, we komen eraan. Vier de Olympische Winterspelen van 6 tot en met 20 februari in het Staatsloterij Team NL De plek waar Oranje thuis komt. Waar we samen juichen en sportprestaties vieren. Dit is ongelooflijk! Ga naar teamnlhuis.com en koop jouw tickets. Staatsloterij Team NL Thuis voor Oranje.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 Goedemorgen, Kimi is ik weer van Weerplaza. Winterse Buien die trekken over het land. Daar de code Oranje in een groot deel. Vanmiddag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het is zo'n 4 graden. Verder een hoop appjes ook over verlichting. Onder andere van Manon, Kevin, Jeroen. Check even of je lampen aanstaan hè, als je op de weg zit. En doe vooral voorzichtig. Files langer dan een half uur op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Gouda 37 minuten. De ja, A27 Gorkem Utrecht tussen de Lekbrug en Lunette. Daar een gladde weg zorgt voor 3 en 30 minuten. En de A32 is dicht richting Leeuwarden. De hoogte van uh, Heerenveen is een omleiding ingesteld. Wil je richting Leeuwarden volgen je bij de Drachten. Nu via de A7 en de N31. Controles zijn niet gezien. Your music was van Niemegen. Teddy Swims zometeen. En dit is Hugo met on Me. You We got that chemistry, oh. if you love it then, no need to hide from it, oh, how can I pretend, those eyes don't pull me in, should I jump, should I jump, should I jump on it eh, eh. you know I Passenger princess, never go alone My side, you can keep your own I need something more More than physical Stimulant And my best to keep from tapping the skin off my bones en lose control bij Q. Ja, de controle, controle volledig verliezen. Ik weet een beetje hoe dat voelt. Tijdens de vorige editie heb ik het maar liefst twaalf keer gezegd. Het Word. Inderdaad, het verboden woord. We gaan het weer doen hè. vanaf volgende week maandag. Dan mogen wij, de DJ's van Q, één specifiek woord een week lang niet zeggen. Doen we dat toch? Dan kan jij in de Q-App op de knop drukken en dan maak je kans op 500 euro. Ik zei het net al vorig jaar: uh, heb ik het uh, verboden woord vijf dagen 12 keer gezegd. Dus in vijf dagen 12 keer. Dat was uh, goed voor 6.500 euro. Het sluit er zo makkelijk in om, om zo'n woord zo even tussendoor te gebruiken. Hoe ging het namelijk om het woord eigenlijk? We, we hebben het woord misschien ook al eens gehad. En vanaf volgende week maandag gaan we dus los met een nieuw woord. Vanmorgen is bij Matti en Marieke bekendgemaakt welk woord dat is. Het verboden woord. Beetje. Beetje. Wat is er gebeurd? Nee. Huh? Zeg ik dat ook veel? Zeg ik veel het woord Beetje. Dit is best te doen. Nee, het is nooit, ja. t, t, t is nooit te doen. <laughs> het is gewoon ja, maar dan nooit ga ik op te doen. Het is niet komen natuurlijk. Beetje. Ja, dus hoor je ons vanaf maandag beetje zeggen. Druk dan op de rode knop in de Q app. Wie weet, pak je 500 euro. Het is nog nooit zo makkelijk geld verdienen geweest volgens mij. En dit is Lady Gaga bij Q. You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 That's why. Ochtend. hoe was je weekend? En vooral, wat uh, is je weekendwoord? Ben ik benieuwd naar. Dus één woord dat je weekend samenvat. misschien het hoogte of juist het uh, dieptepunt. Um, mijn weekendwoord zou dan curling zijn. Wat ik dat ooit zou zeggen, ja... Ja, ik, ik heb een nieuw talent bij mezelf ontdekt. Wij waren afgelopen zaterdag met vrienden bij de Brabantse Winter... in de Hallen in de Bos, Eigenlijk een, een indoor festivaletje met uh, optredens... en allerlei winterse activiteiten. Ik heb nog een rondje geschaatst. Uh, en we hebben dus gecurled. En dat ging dus echt uh, verrassend uh, goed. Ja, echt de ene na de andere steen van mij... die vloog uh, die ronde cirkel in. Het huis heet dat wel, geloof ik. Maar... Ah, mijn uh, curling, uh, of mijn weekendwoord zou dus curling zijn. Ik denk dat de Olympische winterspelen iets te vroeg komen, maar goed. Wie weet over een paar jaar. Uh, wat is die van jou? Jouw weekendwoord, stuur het deze kant op. Misschien een uitglijder of uh, afgetuigd. De kerstboom dan natuurlijk. Ja, ik ben benieuwd. Stuur het deze kant op. Jouw weekendwoord in de Q-music app. Misschien uh, ben je dan zo meteen om kwart over twaalf. Mijn kandidaat in weekend het weekend. Maak je kans op het Q-prijspakket. Dit is de nieuwste Rondae. I've never wanted to hear, wish that I could disappear When you ask me how I've been, well I just say I've never been better, since we said goodbye I've never been better, you'd the tears in my eyes I wish that I could disappear have never been better All it's left to say is I've never been better Cue Cue music Cue sounds better with you You know I know how to so make some stuff instead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 Ik aan Club bij Chimie is het bijna 12 uur. Het laatste nieuws zometeen van Fien. Ja, dat gaat natuurlijk over het weer, want het winterse weer dat zorgt nog steeds voor veel problemen. Sneeuw! Ja, inderdaad, daar gaat het over. Ook deze komt eraan. Gigi D'Agostino, La move toujours in All right, Stop Lunchtime, de lunchmix voor de extra energie. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast.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 I Barely Know Her. Yes, new person, all over. Luister nu op Spotify. Nu Wintersail Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Mind Tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus...